Vooral middelbare scholieren haalden veel geld op. Op Schiphol hebben drie Britten een boete gekregen... omdat ze op een bagageband waren gaan liggen... en zo de bagagekelder indoken. De mannen waren met enkele andere Britten... naar Amsterdam gekomen voor een vrijgezellenfeest. In een baldadige bui gingen ze op de luchthaven op een bagageband liggen. Ze bleven liggen tot in de kelder. De drie kregen een boete van de Margeuse. De hoogte van de boete kan oplopen tot een paar honderd euro.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 Goedemorgen en welkom terug bij Woord. In dit uur de eerste aflevering uit het VPRO-radioprogramma De Duvel is Oud... dat gedurende de maand november 1982... Vanuit talrijke plaatsen in Nederland en daarbuiten te beluisteren was. Dit is een uitzending met over over de eigen ouderdom en oude mensen in de samenleving. Onder meer zijn te beluisteren de schrijvers Hermine Heijermans, Simon Karmichelt, Josefa Mendels en publiciste en politica Hilda Verwij-Jonker. A. Albert leest uit eigen werk. Een uh, voordracht getiteld De toekomst wordt een dagje ouder. We gaan ruim dertig jaar terug in de tijd. Dus het zal u niet verbazen dat we luisteren naar mensen die er niet meer zijn... maar wel een hele mooie erfenis hebben nagelaten. Niet alleen in geschreven zin, maar ook in gesproken woord dus. Het eerste stemgeluid zal u zeer zeker nog steeds heel bekend voorkomen. Het was een multitalent en onder meer omroeper puurshang. De stem van de VPRO. Het woord is aan Cor Galis. Jawel, Hilversum II, de VPRO. En, jawel, het grote moment is daar, of beter hier. Ik ga maar eens een lint doorknippen, denk ik. Opening. Uh, een eerste steen leggen zou ik ook graag eens doen. Of in dit verband wellicht Peter een laatste steen. Enfin, laat ons dan gaan luisteren naar een reeks beschouwingen... en overpijnzingen over oud worden en zijn door... Nou ja, dat hoort u wel van uw gastheer Is Hamburger. Goedemorgen. In de Duvel is Oud zal ik bij u inleiden de volgende schrijvers en sprekers. Hermine Heijermans, Monika Zouwer, Chris Telweg, Simon Karmichelt, Jean van Schaik-Willing, Hilde van Wij jonker A. Albers en, om te beginnen, Kees Egas. Kees Egas is 69 jaar. In het midden van de jaren 60 was hij staatssecretaris van CRM. Nu is hij zeer actief in de oudere beweging. U hoort de opvattingen van een Geronto-provo. Ja, dat is een erfenis uit de jaren zestig. Uh, in de jaren zestig zat ik dus in 65, 66... zat ik er op het departement van CRM. Als staatssecretaris was ik uh, vrij snel geïnteresseerd... in de provo beweging. Dat heeft ertoe geleid dat ik... Uh, een paar positieve uitlatingen publiek heb ge gemaakt toen over de Provo's. Met name dus uh, gewezen heb op uh, hun scherp inzicht dat er maatschappelijk nogal wat mis was en dat ik dat positief waardeerde. Dat heeft ertoe geleid dat enkele Provo's mij opgezocht hebben en uh, nieuwsgierig waren wie die staatssecretaris was. Die contacten met de Provo's hebben er dus ook toe geleid dat uh, bekend werd dat ik uh, geïnteresseerd was in, in vooral wat jongeren vonden van de maatschappij... die maatschappijkritiek. Die contacten met provo's die hebben doorgewerkt uh, ja, in de politieke arena. Tegelijkertijd was ik intensief bezig met, uh, met uh, ouderbeleid. Ik heb toen ook voor het eerst uh, een toespraak gehouden... waarbij ik uh, kritiek had op bejaarde orde dat mensen in feite de ouderen in een steek lieten en wegsloot achter de muren ook voor het eerst uh, gewezen op het belang van seks in bejaardenhuizen... wat nogal wat uh, uh, hilariteit heeft opgewekt. Wel, in de, in die, tegen die achtergrond van actief zijn bezig met die Provo-beweging... die Provo-achtige opstelling tegenover een niet-al-de-beste samenleving... en tegelijk erg bezig met, uh, met de oudere bevolkingsgroep... leidt ertoe dat men geleidelijk aan uh, heeft gezegd... nou, dit is typisch een uh, gerond Provo, een oudere... die. Euh, toch de mentaliteit van de provo's meeneemt... en probeert daar positief mee om te gaan. De maatschappij verpest eigenlijk de kans... om zinvol en gezond oud te worden. Nou, we zien dat allereerst door de ontwikkelingen... van de arbeidsongeschiktheid, zoals dat heet. Er zijn zeer groot aantallen honderdduizenden mensen... zijn euh, ver voor hun 65 ste jaar arbeidsongeschikt verklaard is eigenlijk een vorm van werkloosheid... waardoor de zin van het bestaan voor een groot deel verloren gaat... de mensen hun zelfvertrouwen en zelfrespect verliezen... heel vaak ook ziekelijk worden, kwalen krijgen... en daarmee in een hele slechte conditie de ouderdom tegemoet gaan. Een schandalige zaak waar, waar snel wat aan verbeterd zou moeten worden. We zien op het ogenblik door de, door de crisis... dat men in toenemende mate verplicht, vervroegd, gepensioneerd wordt... Nou, dat is eigenlijk een andere vorm van arbeidsongeschikt verklaren. En dat betekent dat daardoor nog grotere aantallen mensen... al voor hun zestigste met pensioen worden gestuurd... min of meer eh, eruit geduwd worden, uitgerangeerd. Maar dan ook het gevoel hebben, we zijn uitgerangeerd en we draaien niet meer mee. Daar komt nog bij dat eh, na het 45 ste 50e jaar... als je werkloos wordt, je niet meer aan de slag komt. Men wil jonge mensen... Men wil geen oudere mensen. De positie van ouderen is dus uitermate zwak. Heel veel mensen worden ook in hun werk, ook al houden ze dat werk, gedegradeerd, krijgen klusjes op te knappen. En dat betekent dat zeer groot aantallen, honderdduizenden mensen in Nederland, ver voor hun 65ste, aan de kant worden gezet maatschappelijk. En in een situatie komen waarin hun gezondheid leidt, waar ze psychisch onder druk komen te staan. En het staat vast dat mensen die het psychisch en lichamelijk moeilijk krijgen... dat die korter leven, dat die eerder afknappen... dat die in een slechtere conditie oud moeten worden... dat er veel ellende door ontstaat. En dat is een gruwelijk schandaal. De maatschappij maakt het mensen vrijwel onmogelijk... om zinvol, gezond en prettig oud te worden... terwijl dat heel goed kan. De maatschappij die veroordeelt mensen tot hele lange periode van, van slechte leefsituaties, omstandigheden... zodat ouderdom een uitermate somber perspectief krijgt... voor uh, zeer groot aantallen mensen. Uh, naar onze mening is het zo uh, dat schoolverlaters en oudere mensen... eigenlijk in dezelfde rotsituatie terechtkomen. De schoolverlater kan niet aan het werk komen... kan geen uh, perspectief voor de toekomst uh, ontwikkelen. Het is een af afschuwelijke situatie die volstrekt onverantwoord is... De ouderen die wordt eruit gedonderd en die heeft geen perspectief meer. Want ja, je leeft, je moet ervan uitgaan dat als je 55 jaar bent en je wordt eruit gesmeten... dat je nog 40 jaar vooruit moet. En hoe vul je 40 jaar van je leven, al is dat dan het laatste deel... zonder arbeid, zonder perspectief, zonder waardering van anderen. In feite komen die oudere mensen en die jongere mensen in een vergelijkbare situatie. Ze zullen elkaar moeten vinden en samen tegen een slechte... ...maatschappelijke situatie moeten gaan vechten. Mensen die slecht wonen, die slecht werk hebben... ...die komen ook meestal terecht in een nare situatie op oudere leeftijd... ...en leven ook het kortst. En dat betekent dus dat we maatschappelijk juist in een vroegere vage... ...op jongere leeftijd al moeten knokken voor een betere kwaliteit werk. Niet alleen behoud van werk, maar ook een betere kwaliteit. Beter wonen. We zijn dus ook met betere woonvormen nodig voor jong en oud. Waarin die problemen teruggeduwd worden. En daarmee is aangegeven dat goede voorzieningen en situatie in de derde levensfase... in feite betekent dat er een ingrijpende maatschappelijke verandering nodig is... voor alle leeftijdsgroepen. Het is geen zaak van bejaarden, het is een zaak van de hele bevolking... die moet zorgen dat er goede voorwaarden zijn in de westerse wereld... Om straks massaal, gezond, prettig oud te kunnen worden. De schrijfster Hermine Heyermans. Ik ben 13 september 80 geworden. Ik vind het op dit ogenblik zalig. Ik heb een heerlijk huis, zoals je ziet. Tenminste, ik vind het heerlijk. Ik heb zalige kleinkinderen. Ik zie mijn uh, dochters opgroeien... en heb, analyseer dat naar alle kanten. Ik vind het leuk dat ik een aardige schoonzoons heb... hoewel ik met de ene niet zoveel contact heb. Uh, ik werk nog al door... Ik heb nog altijd lief. Waar is nou dat oud worden? Kun je me dat even uitleggen? Waar zit me dat in? Dat ik door de kamer hups. Heb ik nooit gedaan, want ik was een dik wijf. Of dat ik uh, race. Ik, of dat ik uh, aan sport doe. Ik heb veel aan sport gedaan. En nu... Uh, ik kan het niet meer, maar het is toch niet een leegte die je dan moet uh, zien als een ouderdomsgebrek. Ik kan het eerlijk gezegd, ik merk het alleen soms aan andere ouderen dat die in een droevige staat verkeren. En dan vraag ik me toch altijd af waarom? Dan is het toch een gebrek aan geestelijke volwaardigheid, want je houdt niet ineens op. Wat me wel hindert, maar dat schijnt ook niet in die mate te zijn... als een buitenstander het ziet, zijn die rimpels. Toch zou ik me nooit die rimpels laten afnemen. Uh, mijn eerste grote rimpel, die heb ik tussen mijn wenkbrauwen gekregen. Dat was een hele grote rimpel. En die heb ik van ontzettend verdriet... Gehad. Dat was namelijk door mijn huwelijk met mijn tweede man. Dat heeft me zo aangegrepen dat ik uit dat huwelijk... waar ik gelukkig zelf ben uitgestapt, uh, die rimpel heb overgehouden. En die rimpel hoort bij mij. En als ik... Ik heb niet het gevoel dat je met of zonder rimpels... met dik zijn of dun zijn, met uh, alle mogelijke... ...obstakels die de jeugd uh, wegvagen, mm. dat je daardoor uh, iets minder waard zou zijn. Dat is benedenwaardigheid. Dat neem ik niet. Ja. Men uh, moet mij gewoon, of men moet niks, ik be, be, wil aanvaard zijn zoals ik ben. Ja. Uh, men is bijvoorbeeld, in, ik ben een vrouw die zeer veel liefde heeft gekend en aan liefde hebt gedaan. Dat weet men wel zo langzamerhand, denk ik. Uh, en als ze het niet weten, dan zeg ik nu. Nou, als je bijvoorbeeld in Frankrijk een amoreus verleden hebt, dan zijn ze om een of andere reden trots op je. Nu vind ik niet dat dat ook niet dringend nodig is. Maar hier heeft men reekse termen die... Uh, ongelooflijk vernederend zijn voor een ouder mens. Want men vindt een ouder mens die nog vrijt... of die zoveel gevreden heeft. Dat is een soort uh, heks die eigenlijk op de brandstapel zou moeten. Ik moet zeggen, en daar kunnen zich heel veel jongere vrouwen over opvinden... dat het eigenaardig zich voordoet dat uh, jongere mannen mij vaak benaderen. En dat ik dan het gevoel heb, laat ik hier nog maar niet op ingaan. Ook als ik iemand vreselijk aardig vind, omdat ik denk, dan komen er moeilijkheden misschien voor hun. Ik uh, zou ja, een oude man charmant is, dan ben ik ook wel in, maar het is niet uh, wat men ook in de seks van oudere telkens denkt: oude heertjes moeten met oude dametjes en oude. Dat is ook onzin. Ik weet nog wel, op een van mijn bejaarde lezingen... daar had ik dus over seks en had dat allemaal uitgelegd. En toen was er een mevrouw die stak haar vinger op... een beetje nerveus. En het was een vrouw van een jaar of 75. En naast haar zat een man ongeveer van dezelfde leeftijd. En toen zei ze... Mevrouw, ik wou u wel vertellen... Ik ben sinds een jaar met mijn man getrouwd. En dat deed ze zo angstig alsof ze een heel oneerbare daad had gedaan. Het is een schandaal hoe oude mensen worden toegesproken. Kijk, ik ben dus naar een kliniek geweest en ik heb daar een lichte operatie gehaald. Helemaal geen drama, gewoon operatietje. En dan word je daar ontvangen door jongere zusters, en die zeggen zo tegen u... Hoe gaat het nu met u? Daar ligt al een stervensboodschap in zo'n één uitgesproken zin uh, verborgen. Alleen omdat ze van jongs af aan altijd hebben geleerd... oude mensen zijn zielig, oude mensen zijn eenzaam, oude mensen uh, takelen af. Ik bedoel, kijk, een oude dirigent van mijn vader zei eens tegen me... Ik vind het in het leven zo hard. Eerst ben je mooi en jong, had over zichzelf. Vervolgens stuur je eerst je ogen terug. Dan stuur je je tanden terug. En tenslotte ga je zelf. Moet je me nou niet vragen, wat denk je over de dood? Dat is ook zo'n die vaste vraag. Nee. Oh, gelukkig. Ik denk er namelijk niet over. Als het zover is, zal ik het wel zien. Schrijfster en columniste van de volkskant, Chris Telweg... schrijft het liefste over grootmoederschap en kleinkinderen. wezen, dat bevalt mij eerlijk gezegd uitstekend. Moeder vond en vind ik wel een stuk ingewikkelder en ondankbaarder. Grootmoeder zijn... Dat heeft iets chics. Neem nou bijvoorbeeld eens een kind dat dreint om niks... dat jammert wat je ook doet. Of erger nog, dat krijst. Het hoofd op een schouwer gezakt en maar krijsen. Uur na uur. Die dingen komen voor en niet zo zelden. En laten we er geen doekjes om winden. Daar word je goed gek van. En als het jouw kind niet was... dan zou je willen gaan lopen, ver, ver weg. Maar nee, je bent de moeder en je zit er aan vast... Het kind is van jou afhankelijk en het maakt jou afhankelijk... want je kunt geen kant meer uit. Niet ver weg met de trein, niet terug naar het kinderloze tijdperk. Je kunt het niet afschaffen, niet wegdoen. En is het jij eigen schuld dat het zo dreint of jammert... omdat je opvoedkundig op het verkeerde pad zit... dan kost het weer een hoop tijd en nog meer gekrijs... eer dat allemaal is teruggedraaid en ongedaan is gemaakt... Niks aan te doen, je lost het maar op, jij bent de moeder. Ben je de grootmoeder van dat kind, dan ligt het allemaal stukken eenvoudiger. Je zegt tegen de moeder, moet jij eens goed luisteren... zolang dat kind van jou niks doet dan dreinen, jammeren en krijsen... kun je het beter bij je houden. Ik kan daar niet tegen. Ik ben te oud geworden om daar uren mee te zitten kijken. En vervolgens ga je chic mee zitten denken... over het waarom van het dreinen, van het kind, van je dochter. En je gooit er eens een telefoontje tegenaan gaat eens een middagje op bezoek of schrijft een brief. Als je nou eens minder snel klappen gaf... of juist veel vaker een hardere klappen... als je je nou eens wat minder met een bezig hield... of als je nou eens wat intenser je juist met een bezig hield. Kijk, dat is het rijke luiswerk. De koningin die kennis neemt van de gehandicapten... en hun problemen en die niet op beroerd is... zich er zijdelings flink in te verdiepen... Dat is de huisschilder die de hele dag aan het huis hangt even helpen. Omdat je best tijd hebt en gewoon zin om weer eens even een kwast vast te houden. Je doet een kozijntje. Maar als de grote lappen van deur aan de beurt zijn... en de ladder wordt uitgezet en het begint nog te regenen ook... dan is het wegwezen geblazen. De schilder knapt het maar op. Het is zijn werk. Dat is de keukeninkomen waar druk en ingewikkeld wordt gekookt. Kan ik helpen? En een pond pand schoonmaken. Ik zeg tegen mijn kleinzoon, als iemand je met de post wat stuurt... dan hoor je daarvoor te bedanken. Dan schrijf je een briefje of een aanzichtkaart. Want dat deed hij niet. En zijn moeder zit daar niet genoeg achteraan, vind ik. En dus spring ik als zijn grootmoeder in dat gat. Maar wat stelt het helemaal voor in het licht van het hele omvangrijke pakket... van aangepast maatschappelijk gedrag waar zij voor staat... het hem liefst binnen de twaalf jaar bij te brengen? Geen winden laten waar anderen bij zijn. Geen dingen terugspugen op je bord. Niet een ander opzij douwen als die toevallig net ook de kamer in wil. Kijk, daar bemoei ik mij allemaal niet mee. Ik vind het best als die een wind laat. Die jongen is voor zijn lol een uurtje, een dag, een week bij zijn grootmoeder. Straks is hij weg en zit weer waar hij hoort. Bij mijn dochter, bij zijn moeder. Wat dat betreft, en laat er geen misverstanden over bestaan... Kleinkinderen zijn me lief, maar ze zijn niet van mij, maar van mijn dochter. De kleinkinderen zijn me dierbaar en vertrouwd... maar ze staan verder van me af dan de schakel die ons samenbindt, hun moeder. Wel bloed van mijn bloed natuurlijk, maar verderaf verdunder, vrijblijvender. Dat is er tegelijk de reden van dat onze omgang zoveel soepeler verloopt... en zoveel probleemlozer verloopt dan die destijds met hun moeder... Bij ons zat het opvoeden ertussen. Het jarenlang alle dagen aan, aan elkaar overgeleverd zijn... en het van elkaar afhankelijk zijn. Zij en ik, wij waren als een dikke knotbol, bol... waaruit we samen moeizaam twee geduchte stukken van ons leven moesten breien. Mijn kleinkinderen vormen de franje aan dat breiwerk. De afwerking, de versiering. Grootmoeder zijn, wat mij betreft, dat is pure luxe. 1987 is de schrijfster Jeanne van Schaik-Willing. Naast boeken en toneelstukken schreef ze tot op hoge leeftijd toneelkritieken en columns in de Groene Amsterdammer. Insecten dringen door tot bloemzaden. Wachten om te kunnen wegvluchten uit deze bladgevangenis om daarna wel te sterven. Planten vormen knoppen waarin bloemen ontluiken. Waarvan de blaadjes na enige dagen pronken, loslaten en vergaan. Zoogdieren worden geboren, beginnen al heel jong een moeilijk en gevaarlijk leven. waarvan de dood hen verlossen zal. Waarom? Waarom? Onze verbeelding schept illusies, gericht op veelal onbegrepen horizonten. Die tot rampen kunnen leiden. Ik voel me als een reiziger die uit de bus van het hier is gestapt. Ik wacht en wacht, tot nauwelijks iets zinnigs meer in staat, bestookt door onverklaarbare angsten op de bus van het hiernamaals. Een bevriend astronoom stuurde mij bij wijze van grap een kaart waarop de aarde stond getekend als een onbeduidend planeetje in een zoveel rang zonnestelsel. Ze wordt omcirkeld door onbereikbaar, verre, verdere... en nog ondenkbaardere parten van deel al. Daarvan kan de wetenschap nog getuigen... zonder een antwoord te kunnen geven op de vraag... wat de functie is van wat leeft op deze wereld. Natuurlijk is het hoogmoed om ons te verbeelden dat we ooit iets van het onpeilbare wonder zullen vatten. Dat Jezus, Mohammed of welke heilbrenger ook... een godheid zou zijn geweest, dat kan ik niet geloven. Daarom noem ik mezelf een vroon mens zonder godsdienst. Na een verrukte, tomeloze jeugd... na geïnteresseerde jaren van opgewonden nieuwsgierigheid, belangstellend zoeken en werkdrift greep de ouderdom in. Het lijden van de mensheid uh, drong via omgeving... nieuwsberichten en luttele eigen ervaring tot mijn deur. Ik zag de steun van een bejaardenhuis... wat een verstandige daad bleek te zijn. Nu pas kreeg ik de tijd om te ontdekken... voor welke moeilijke, pijnlijke en door aftakeling onoplosbare opgaven de mens bij fases neerdalend naar het hek van het einde gesteld wordt. Ik bewonder Socrates, die volgens Plato... met de gifbeker de hand tot zijn vrienden sprak. Waarom huilen jullie? Er zijn twee mogelijkheden. Of je slaapt zonder dromen, een eerlijkheid... Of je maakt je een tree in een nieuwe wereld. En dat is interessant. Aan deze wijsheid zou ik me willen optrekken. Maar het lukt me niet. Ondanks alles blijft de huiver voor de dood bestaan. Nieuwsgierig blijven we naar het lot van de wereld. En speciaal naar wat wie met ons in liefde verbonden is te wachten staat. Ik zie de verrukkelijke kindertjes in vrolijk vertrouwen omheen dachtelen. Gelukservaring begint te tintelen. Maar gruwelijke spookverschijningen schieten vol angstige verschrikking voor de glorende toekomst op en doven de glans van het geluk. Voor het huis zitten in het Henkelseizoen vaak oude mannen... met hun rug naar de maatschappij gekeerd. Ja, zegt de schrijver, dat is wel tragisch, die oude huwelijken... die alleen dragelijk zijn doordat die man altijd van huis was. En dan, die man de hele dag over de vloer... dat kan zo'n huwelijk niet hebben. Zelf mag hij de hele dag thuis zijn, achter zijn schrijftafel. Ook al is hij nu 69 jaar. En tegenwoordig komen er vaak journalisten hem iets vragen over de ouderdom... Dus hij heeft een zekere routine. Nee, geen kennis van zaken, denkt u dat niet. Maar wat wou u eigenlijk weten? Nou, meneer Kamegelt, ik las laatst een uitspraak van u... waarin u zei dat door de vergrijzing... Kijk, je kunt het vergelijken bijvoorbeeld met de Surinamers. Hè? Ik bedoel, toen voor de oorlog hadden we, geloof ik, in heel Den Haag... hadden we één Surinamer en die was Kellner, op Scheveningen en... Uh bij Café de Sport. Die man was ontzettend populair. Iedereen was even aardig en vriendelijk tegen die man. Uh, nu is dat allemaal veranderd, want we hebben er nu zo verschrikkelijk veel. Hè? En uh, als ik nu weer benaderd hoor om weer uh, mijn stem te verheffen... tegen de schande in Zuid-Afrika, dan zeg ik ook altijd tegen die mensen... waarom beginnen jullie nou eindelijk niet eens iets... tegen die discriminatie hier in Amsterdam te doen? Want die loopt zo langzaam te de spuigaten uit. Kijk, euh, ik geloof dat bij alles waarvan je er te veel krijgt... Euh, een zekere irritatie gaat optreden. Hm? Dat is natuurlijk met oudere mensen ook. En het feit dat die oudere mensen euh, moeten worden betaald door de jongeren. Hm? En dat als je die verhalen hoort en leest over de toekomst... als er nog meer zijn... Hm? en de werkende bevolking nog kleiner is... dan neem ik aan dat hun populariteit niet zal toenemen. Nee. Want betalen is heel vervelend. He. Als God zei het al, betalen, dat is de waarheid. Dat, net als de dood. Dus ik geloof, kijk, ik heb er niet zoveel last van, hoor. Maar het, is natuurlijk wel, het ligt in de reden dat als je zo verschrikkelijk veel oude mensen krijgt... Uh, dat hun populariteit afneemt. En als je zo hier en daar, zoals 25 jaar geleden... Is een oude opa aan de tapkast hebt staan... dan zeg je, ja, ah, god, kijk, hij nou is dag, opa. Neem er maar een van mij. Maar als het wemelt van oude opa's... dan denk je, god, ik wou dat ik hier eens een jongere tegenkwam. Niet waar, zo is het toch. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar ik heb er geen last van. Nee? Nee. Er is nog geen sprake van een uh, openlijk dédain over de oude munt? in het openbare leven. Nou, er is minder sentimentaliteit over ouderen. En, en dat vind ik ook wel terecht. He? Waarom moet je nou van al die oude mensen houden? Iedere ellendeling, die wordt, als hij geen grote tegenslag heeft, wordt hij ook oud. Niet meer. Oude mensen die eisen, is soms eerbied op... alleen op grond van het feit dat ze oud zijn. En dat vind ik uh, bespottelijk. Heb eerbied voor mijn grijze haren. Dat is een... een oud lied, geloof ik, van Gert uh, en Hermine. Ja. <laughs> Misschien kunnen ze het nou bij de EO kwijt. Ik mm -hmm. weet het niet. Maar... Dat heb ik altijd een heel bespottelijk lied gevonden. Want het is geen reden om uh, iemand... Als iemand niet deugt en grijze haren heeft... dan deugt hij nog steeds niet. Dus uh, ik vind het een soort discriminatie... om te zeggen, je bent nou mooi grijs... nou vind ik je ineens lief. Dat... Uh wil niet tot mij spreken. Nee. Nee. En, de, en de wijsheid komt ook niet met de jaren? Nou, Als je altijd onwijs bent geweest, dan zal het wel toenemen, die onwijsheid. Ik geloof niet dat ik de wijsheid met de jaren komt. Dat, dat geloof ik ook niet. Je hebt een stuk ervaring, maar dat moet je verwerken. Hè? Als je, die, uh, je kunt de ervaring ook verkeerd verwerken. Een heleboel mensen verbitteren als ze oud worden. En uh, verbittering vind ik een verkeerd verwerkte ervaring. Dat is gewoon uh, dat als je verbittert, namelijk. dan uh, ben je ooit eens uitgegaan van een verkeerde verwachting, namelijk de verwachting dat je allerlei dingen aan het doen bent, die je zelf erg prachtig vindt, blijkbaar of nuttig, of wat dan ook. En dat de mensheid je daar later dankbaar voor zal zijn. Maar die dankbaarheid blijft uit, uiteraard. En als je dan zegt, ze zijn niet eens dankbaar... voor alles wat ik gedaan heb. En nu verbitter ik. Dat vind ik tamelijk bespottelijk. Dat willen ook niet tot mij spreken. Want ja, waarom moeten mensen dankbaar zijn? Dan moet je al heel wat gedaan hebben. Dan moet je de, de negende van Beethoven hebben of zoiets. Maar tragiek en ouderdom, heeft dat iets met elkaar te maken wel? Het hoeft niet. Het is niet ingebakken in de ouderdom. Want ik vind de ouderdom ook heel veel voordelen hebben... omdat je... Uh, doordat je je wel ergens rea uh, realiseert dat dat leven ten einde loopt... Hè? Uh, veel makkelijker beslissingen neemt. He? Je tilt niet meer zo zwaar aan dingen. Je denkt, nou, laat ik dat maar doen, ik ga tot dood. Dat, is een, dat klinkt een beetje luguber, maar het, uh, het vergemakkelijkt je leven. Als je jonger bent, ben je veel ambitieuzer. He? En ambitieus zijn is vreselijk vermoeiend. Maar als je oud bent, dan ben je niet ambitieus meer. Dus... Uh, en je bent van weinig dingen nog kapot. Dat wil zeggen, dat je, je wint je over bijna niks meer op. Dat is ook heel aangenaam. He? Soms moet je echt, uh, ja, je min of meer aanstellen om ergens verontwaardigd over te zijn. Omdat dat nou eenmaal uh, de trend is om daar verontwaardigd over te zijn. Maar echt waar is het niet. Dus dat is een voordeel van de ouderdom. De schrijfster is nu 80 jaar geswaanjeerd en weet de aandacht te trekken. Midden in het Haarse etablissement de posthoorn leest zij eerst levendig voor uit een interview met haarzelf in Vrij Nederland. Roept vervolgens dat ze er echt van door moet. Beantwoordt toch nog een aantal vragen en eindigt onder de verwonderde blikken van de heren ambtenaren die een consumptie gebruiken. Met het spelen van een scène uit Beckett's toneelstuk O les Beaujour. Zittend in haar stoel met veel dramatische gebaren. Josefa Mendels schrijfster. Ik vond mezelf een monster vroeger. Ik heb mezelf voor het eerst gezien in het water van de IJssel... toen ik 15 jaar was naar Deventer gestuurd werd... omdat ik in Groningen was blijven zitten met 17 onvoldoende. Ik stond daar op een brug. Ik zag dat afgrijzelijke profiel. Zo ongelukkig. Er zaten zo... Veel mooie meisjes in mijn klas met rechte neusjes en lichtblauwe ogen. Maar ik heb toch wel iets voor mannen. Vooral voor oudere mannen. Nu kan ik een stilte verliefd zijn. Ik ben nou een vrouw van 80. Ik word nog wel verliefd. Jazeker. Maar niet op iemand van 85 of 90. Natuurlijk niet. Ik ben nu verliefd, maar ik zou het nooit zeggen. Nog voor geen miljoen. Nooit als ik Waarom niet? Luister goed omdat je botten door je schouder steken. Omdat je borsten ingeblazen luchtvolletjes zijn of uitgeblazen. Omdat je geen thee meer kunt dragen. Omdat je billen verdwenen zijn weg, erafgevallen. Ik ben daar gevonden voorwerpen geweest, maar ze zijn weg. Je voelt ze niet vallen, ze zijn ineens weg. Je kunt er beter een paar extra hebben. Maar ik word magerder en magerder naarmate ik ouder word. En katzoke leuke kuitjes. Een van de zeven schoonheden. Enfin, kuitjes boven mijn billen dan. Dat is allemaal weg. Het beste is om maar niet meer in de spiegel te kijken. Rimpels kunnen me niks schelen. Dat alles zomaar verdwijnt. Zomaar. Dat is zo vreemd. Ik ben een schoonheid geweest, dus dat heb ik net verteld. Lijkt me voor iemand die heel mooi is geweest met geregelde trekken en alles meer natuurlijk. Die is toch wel weer leuk, want je borsten worden heel mager. En eh, mijn kleinzoon zag me in bad en opeens ging je blazen. Ff, ff, zeker. Ja, zei hij, die, net, die, net die luchtballonnetjes die, die er hangen met de verjaardag en die dun worden. Ja, zei hij Zei, ik blaas ze maar op. Dan ja, was ik heel blij. Stevige borsten heeft u me geblazen. Nou, zo moet je het altijd maar zien. Maar... maar als u voor de spiegel staat, hè? U moet zo weinig mogelijk voor de spiegel staan. Maar ik sta voor En dan, ik, dan denk ik, nou goed, ik maak me op. Ik heb ten eerste altijd huidverzorging iedere twee maanden. Ik loop nu bij de baard, nog met een snor. Ik betaal liever, liever geen briefstuk. Maar laat het alles mooi met was eruit trekken. Uh, mijn, huid is, mijn huid is jong gebleven. Dat is wel jong gebleven. De huid zelf heeft geen rimpels, weinig rimpels. Uh, ik ga heel vaak naar de kapper en uh, ik wil geen opzichtige kleur hebben... met de kleur van de lucht. en ik, laat het. ik ga dan altijd naar de beste adressen. Ik laat mijn handen verzorgen en mijn voeten verzorgen. Uh, mijn lichaam laat ik ook verzorgen, want uh, met de minste pijn in de heup of iets dergelijks... Dan ga ik naar een dokter en je kan in Frankrijk meteen naar een specialist toe... je hoeft niet je huisdokter te vragen. En, nou, een specialist die zegt van Ja, ik zeg, er is niks aan te doen. He, nee, zegt hij dan. Ik zeg, ik wil graag de waarheid horen. Maar uh, ik hoef heus niet te opereren. Over tien jaar kom je maar eens terug. Maar weet je wat, je moet maar een beetje naar de re educatie Een beetje je benen trekken, een beetje masseren. En dan krijg je modderbaan. Dat is toch reuze leuk. En laatst sprak ik een heel bekende Nederlandse schrijver. En die zei, ik zou toch liever... Dat mijn lichaam verviel. Dat, uh, ik zou liever dat mijn hoofd er verviel dan, dan, mijn, uh, dan mijn lichaam. Dat kan ik niet begrijpen. Ik vind het reuze fijn dat mijn hersens nog heb. En ik hoop dat ik ze tot het eind toe zal hebben. Maar als ik werkelijk een ongeneeslijke ziekte zou krijgen... of ik zou vreselijk hulpbehoevend worden... ach, ik geloof dat ik dan toch wel... Uh, wat verzamelde slaappilletjes in zou slikken. Met een aardig briefje dat ik achterliet liet mijn mooiste stijl. Want uh, waarom mensen dan nog lastig te vallen? Uh, ze doen het met liefde en met harte. Ik ken iemand die had... Zijn moeder had een beroerte gehad. die heeft er al twaalf jaar van een mooie leven aan die moeder gewijd. En dan, toen was er tijd voor mij. En uh, ze kon niet uit. Ze kon niet dit. En het is voor een kleinkind ook ellendig te zien hoe iemand afsterft. Uh, en ik kan ook niet in bed blijven liggen. Alder. Dat zou ik nog echt moeilijk vinden... Bent u Denk er bang voor, ik... voor de dood? Nee, ik ben bevriend met de dood. Dat wil zeggen, uh, ik praat met hem s'avonds. Vannacht komt ze, ik lekker slaap. <laughs> vind ik het niet erg. Ik vind het vervelend voor de ander. we maar morgen naar zien uh, en zeggen... Er was als dus iemand, er was dus een ambassadeur die gestorven was. En uh, die, die jongen ging naar zijn vader toe. Vader, geef me nou wat geld. Ik ga uit, vandaag is zondag. Hij trok als zijn vader en er was geen bewering. Hij riep die moeder, moeder zijn vader beweegt en hij was helemaal koud en hij was dood. Jongen. En hetzelfde ook, ook een verhaal wat waar is. De jongen ging in de bergen met zijn moeder en zijn moeder bleef beneden staan. En toen riep hij naar beneden, moeder, vader is dood. Dat is natuurlijk een hele vervelende ding. <laughs> ik zou het voor de anderen is het wel vervelend maar uh, dat, dat, dat uh, is zo. Ik laat me wel begraven, ik laat me niet verbranden. Ik vind ik niet zo leuk. Ik vind het wel leuk. Met haaien liggen rood de roze of met grap. En dat vind ik wel leuk. Dat een paar bloemen te krijgen of zo. En dan is dat er iemand langs loopt. God. Denkt u er wel over na? Hebt u bijvoorbeeld al een ja. tekst voor uw steen gemaakt? Nee, maar ik denk er wel over na. Ik heb een vriendin met wie ik woon. die denkt er niet over na. Ik weet niet wat beter is, maar ik weet dat het einde moet komen. En dan hoop ik maar dat het niet zo zielig komt. En als het zo zielig komt, moet ik zorgen dat ik het er tussenuit glip. Want dat wil ik anderen ook niet aandoen. Dus ik... Maar ja, dan zeg ik wel eens... Maar ook vooral u zelf niet aandoen? Een zielig einde? Een langzaam aftakelend einde? Ja, ik takel al af, kijk dan maar. Ik takel helemaal af. Niet mijn hoofd. Waarom draag ik een kraagje? Omdat mijn hals niet mooi is. Waarom draag ik die lange mouw? Net wat ik ook voorlas. Omdat mijn armen niet meer mooi zijn. Het is allemaal te dun. Ieder jaar wordt het machetje nauwer gemaakt. Ik vind het wel leuk dat ik mager ervoor een plaats van dik. Ik vind dik dat verschrikkelijk, zo oud. Maar het bustehouwtjes van toen ik 16 jaar was. Reuze leuk. Er was een tijd dat je ze met zo'n boog droeg, hè? Zo'n stevige boog. Baleinen, hè? Zaten ja, zo'n boog eromheen. Was er mooi. Dit valt als van de meisje van 16 jaar in. En dat is... Ik draag nog hele goede badpakken, hoor. Uh... Ik ga gewoon nog zwemmen in zee en alles meer, dat kan me niks geven. Maar ik blijf niet uren zo op het strand liggen. Dan doe ik ook een badjas aan. Dan, uh, je moet jezelf ook niet schokken, je moet er niet de hele tijd aan denken. Ik sta zo weinig mogelijk voor de spiegel, maar ik sta voor de spiegel. En dan doe ik mijn schouders naar achter en zo. Dan speel ik een beetje toneel. En dan zeg ik juist wat ik net aan het vertellen was van Ole Beaujour. En dan ze zeg, roept ze Winnie, Winnie. Mijn arm, ik kan mijn arm niet bewegen. Ik ga meer kijken, mijn arm is Ach, maar wat. Ik heb toch die andere arm nog. Die is prachtig. Kijk eens, Winnie, boven mijn hoofd. Winnie, het leven is prachtig. De lucht is blauw. Er komt een heel klein wolkje. Ik ben zo gelukkig. Winnie, die andere arm. Ik kan hem niet meer bewegen. De andere arm is ook gevallen, Winnie. Ik heb geen armen meer. Ik heb twee benen, ik kan lopen. Ja, dit is zo heerlijk vandaag. Ik lach, want de zon schijnt. Voilà. dat is het. Tot ze op niks meer had. Ze had nog een mond. Ze kon niet meer ruiken, ze had een mond. En toen stierf ze. En toen dacht ik me. Winnie. Winnie. Win. Win. Oh. Le beau jour. Ze is 74 jaar, klein, met kort geknipt grijs haar, actief in de Partij van de Arbeid, publiceert ziet met genoegen hoe de oudere bewegingen opkomen... en draagt zelf aan die emancipatie bij zoveel ze kan. Hilda wij jonker Er zijn uh, hoogbejaarden, uh, er zijn jongbejaarden... dat kun je zeggen van mensen die net 65 geworden zijn. Uh, er zijn mensen die allang invalide zijn en dan natuurlijk invalide blijven. Er zijn mensen die invalide worden. Maar er zijn een hele grote groep mensen die helemaal niet... Uh, invalide is op wat voor manier dan ook. En die toch dikwijls een stempel opgedrukt krijgen... van dat ze niet meer mee kunnen functioneren... en dat ze buiten de maatschappij staan. Uh, er zijn natuurlijk verschillen tussen oudere mensen en jongere mensen. Er zijn lichamelijke verschillen. Oudere mensen zijn niet meer zo snel ter been. Meestal fietsen ze niet meer. Dus in het verkeer zijn ze ook... in elk geval niet in de stad. Dus in het verkeer zijn ze ook een, een ander soort van deelnemer. Ze, zijn, uh, ze zien misschien niet meer zo goed en daar hebben ze ook bepaalde moeilijkheden mee. Een van mijn uh, grote bezwaren is, uh, bestaat bijvoorbeeld uit het telefoonboek... waar je de vijven en de zessen zo moeilijk uit elkaar kunt houden. Dat is juist voor oudere mensen uh, een, een probleem. Uh, dan zijn ze dik, meer dan jongere mensen alleen omdat hun partners gestorven zijn. En uh, daar komt dan bij dat ze ook een gemiddeld een lager inkomen hebben. Uh, dat geldt niet voor iedereen. Er zijn natuurlijk een heleboel oudere mensen... die juist een hoog inkomen hebben... omdat uh, ze, hun vermogen nog niet uh, vererfd is. Mm -hmm. uh, van alle miljonairs in Nederland is een kwart boven de zeventig. Maar uh, er zijn een heleboel mensen die moeten leven van een laag pensioen... of alleen maar van de AOW. En dat geeft ze hun eigen problemen. En het alleenstaan betekent niet alleen dat je... een uh, ja, ook dikwijls eenzaam bent... maar het betekent ook dat het voeren van een huishouden... bepaalde problemen heeft. En daar wordt ook geen rekening mee gehouden. Uh, er zijn allerlei, allerlei dingen waar we bezwaar tegen kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat er geen kleine verpakkingen zijn. Bij, uh, de, de volle melk die kun je wel met een half liter krijgen... maar de half volle melk die kun je alleen maar in een literfles krijgen. En uh, zo zijn er een heleboel dingen... waardoor wij het gevoel hebben dat er gewoon geen rekening met ons wordt gehouden. Ook eh, openbare gebouwen zonder stoepleuningen, eh, allerlei eh, moeilijk te, eh, moeilijke oversteekplaatsen. Eh, het zou best kunnen veranderen en daar moeten we ons eigenlijk met elkaar sterk voor maken. Is er sprake van, van werkelijk openlijke discriminatie van ja. ouderen? Ach ja, het komt natuurlijk nog eens voor dat er in reglementen van verenigingen... een leeftijdsgrens wordt gesteld en dat dat helemaal geen zin heeft. Dat je, er zijn een heleboel mensen die best een bestuursfunctie zouden kunnen vervullen... na hun zestigste of vijfenzestigste, maar staat er in het reglement dat ze er juist uit moeten. Uh, een, een individuele discriminatie merk je natuurlijk ook wel eens een keer. Dat is een voor die vraagt... durft u wel alleen in de lift en zo. Maar uh, dat vind ik niet overwegend. Tenminste, daar heb ik zelf nooit zo erg veel problemen mee gehad. Er zijn natuurlijk mensen die bijzonder grof optreden tegen ouderen... en vinden dat ze helemaal maar niet zo moeten bestaan. Maar dat zijn toch uitzonderingen. Wat is nou het sterkste vooroordeel wat over oudere mensen bestaat? Het sterkste vooroordeel is dat ze allemaal zorg en hulp nodig hebben. En er wordt ook altijd verwacht dat een heel groot aantal van de ouderen... in verzorgingshuis of verpleeghuizen is. Maar een verzorgingshuis is maar 9%. En er is een tendens om dat percentage nog te verminderen. En in verpleeghuizen zit maar 2,5%. En die zijn niet allemaal boven de 65%. En dat beeld van dat ouderen altijd verzorgingsbehoeftig zijn... dat beïnvloedt de, het beeld dat men van alle ouderen heeft. en men weet dus niet dat overgrote deel van de ouderen gewoon thuis wonen... in hun eigen huis nog en hun eigen huishouding voeren. Een emancipatieplan voor ouderen. Dat is uh, een van de ideeën he, waar, waar u mee speelt met een groep mensen om u heen. Wat zouden daar nou punten zijn die daar nou in, naar voren zouden moeten komen? Nou, In de eerste plaats representatie van ouderen in alle colleges... waar uh, uh, over hun beslist wordt. en uh, Bijvoorbeeld ook... ...seniorenraden zoals er in Amsterdam al bestaat... ...of adviescommissies van ouderen in, in de verschillende gemeenten. Uh, dat is een van de belangrijke dingen. Ik wil ook in de politieke partijen zoiets als seniorenraden. Ik geloof dat het daar ook zin zou hebben. Dan een erkenning van de grieven die wij hebben... ...waardoor er zekere uh, algemene bekendheid daarvan ontstaat dat men bijvoorbeeld in de gemeente weet dat men rekening moet houden... met de mensen die wat minder goed lopen en zo. En dat als er eens een keer een nieuw gebouw gebouwd wordt... dat dan die ouderen daar ook bij tijd wat over te zeggen kunnen krijgen. Verder is er natuurlijk het, het, het, het tegengaan van de betutteling. en daarmee ook van het beeld dat men heeft van de beouderen... Het, beïnvloeden van uh, besturen van verzorgingshuizen en van indicatiecommissies... waar ook meestal geen ouderen in zitten... die dus de mensen uitzoeken voor die verzorgingshuizen. En dan verder, verder zijn er een groot aantal financiële grieven. Uh, ik geloof dat we ook die verder naar voren moeten brengen. De ouderenbonden zijn er al mee begonnen. En de samenwerkende ouderenbonden in het kostbol, die zijn er al mee bezig geweest... En het lijkt mij eh, dat er eh, een heel programma te maken is van dit soort van dingen... waarbij je dan nog allerlei vormen van zelfhulp kunt noemen. Eh, en er is een idee om hier ook eh, te doen wat in Frankrijk bestaat... een eh, universiteit op te richten... waar mensen van boven de 65 kunnen doseren aan, eh, mensen, aan hun leeftijdgenoten. Dat hoeft niet een echte officiële universiteit te worden... maar zoiets dan in Frankrijk tussen universiteiten... Volksuniversiteit in. En we zouden een tentoonstelling kunnen houden van werk van ouderen, uh, waardoor uh, ook het beeld dat men heeft van de ouderen verbetert. Nou, dat zijn een paar van de ideeën die zo leven in een grote groep van ouderen. En langzamerhand merk ik dat er een heleboel van die ideeën zijn. Een verhaal van A. Alberts, speciaal geschreven voor de Duvele Zout. Getiteld De toekomst wordt een dagje ouder. In de nadagen van het Romeinse Rijk woonde in een streek... die tegenwoordig het zuiden van Frankrijk is, een man. Hij woonde in een villa, want hij was van tamelijk rijke huizen. In zijn jonge jaren had hij in Athene gestudeerd... vervolgens in Rome plezier gemaakt om daarna de woelige stad te ontvluchten... en rust te zoeken in de provincie. De man, hij heette Aulus Fellius, was in het begin verrukt geweest... van de wijngaarden op de hellingen achter zijn huis... van de wazige bergen achter die hellingen... van het kleurig verkeer over de straat langs de zee in het zuiden... van de schepen op diezelfde zee... die hem de zekerheid gaf... naar Rome of desnoods naar Athene terug te kunnen keren... als het verlangen daartoe bij hem zou opkomen... Maar dat verlangen kwam niet. Hij had zich neergelegd bij het denkbeeld aan een verblijf in deze streek... voor het derde deel van zijn leven. En hij dacht zonder veel angst dat dit deel niet alleen het derde... maar ook het laatste zou zijn. Toen kwamen de gasten, reizigers langs de weg... die het aan de rijke villa en aan zichzelf verplicht menen te zijn... de bewoner een bezoek te brengen. Zo'n bezoek duurde een aantal dagen. Gastheer en gast hielden elkaar bezig maar het was vooral de bezoeker die aan het woord was. Hij vertelde zijn belevenissen terwijl de gastheer luisterde... en van tijd tot tijd zorgelijk het hoofd schudde. Want wat hij te horen kreeg was namelijk wel belangwekkend... maar niet erg vrolijk. Het ging zonder mankeren over haat en nijd in de hoofdstad... en over onrust aan de grenzen. Het gebeurde een keer dat het bezoek van twee gasten samenviel. Ze bleven bijna een maand en toen ze vertrokken keek Aulus Vellius hen somber na... want de beide heren hadden een uitzonderlijke hoeveelheid ellende gespuit. Hij zag hen steeds kleiner worden... en tenslotte gingen ze op in het tamelijk drukke verkeer langs de straat. Aulus dacht nog, ze treffen het tenminste met het weer... maar een ogenblik later dacht hij dat niet meer... want wat hij om zich heen zag, beviel hem steeds minder. De lucht was blauw, maar zo hard blauw... dat het onheilspellend mocht worden genoemd. En datzelfde gold voor het groen van de akkers. De zee was als gewoonlijk een zilveren spiegel... maar ditmaal een die rampzaligheden leek te weerkaatsen. Bij Aulus Vellius kwam een vreemde gedachte op. Zo zou de wereld eruit zien als de laatste dagen zouden worden geteld. Misschien waren ze daar nu mee bezig. Het zou ook de volgende week of het volgend jaar kunnen gebeuren. Maar gebeuren zou het. Aulus was een man die zijn gedachten belangrijk genoeg vond om ze op te schrijven. Hij ging naar binnen, haalde zijn gereedschap tevoorschijn... en schreef, de wereld wordt oud. Hij keek naar de woorden. Hij vond dat daar niets aan hoefde te worden toegevoegd. Kort daarop ging hij eten en nog korter daarna naar bed. Naar bed, waar hij in slaap viel en droomde. Hij droomde dat er opnieuw twee gasten tegelijk kwamen... Niet uit het zuiden of uit het noorden, maar van waar dan wel, dat vertelden ze niet. En hij wilde het hen om een bepaalde reden niet vragen. Om een heel eenvoudige reden, hij was bang voor hun antwoord. Zodra hij die angst voelde, kende hij trouwens dat antwoord. Het waren grijze mannen met grijze baarden en ze droegen grijze kleren... en zonder dat hem iets werd gezegd, want verhelderende mededelingen zijn in dromen overbodig... wist Aulus dat de een de tijd was en de ander de dood. Hij wist ook dat ze bijzonder slecht met elkaar overweg konden. Hij kon hen horen praten en hij begreep elk woord, elke stembuiging, elk gebaar. Hij zal nooit vergaan, zei de tijd. Jij denkt te veel aan de mensen, dat wil zeggen te veel aan jezelf. Alsof er geen wereld zou kunnen bestaan zonder mensen. Of met te veel mensen, of met mensen die verdwijnen... en pas een paar honderdduizend jaar later weer terugkomen. De wereld is leeg geweest en hij zou het weer kunnen worden... Maar dat past niet in jouw kraam. Het gaat bij jou om je bestaan. Geen mensen, geen dood. De tijd had gelijk, dacht Aulus. En de dood had er verslagen bij moeten zitten, maar dat deed hij niet. Hij was ineens verdwenen. Of liever, hij was veranderd in een vogel die naar buiten vloog... op een tak van een boom neerstreek en begon te zingen. Meteen daarop drong het tot Aulus door... dat de andere oude man, de tijd dus, hem opdrachten gaf. Hij moest zijn huis groter maken... om veel meer gasten te kunnen ontvangen. Kamers bijbouwen, zei de Tijd. Hele rijen kamers. Op hetzelfde ogenblik was het al gebeurd. En de Tijd zei, straks komen er mensen om in die kamers te wonen. En ze waren er al. De Tijd zei, nu gaan we reizen. En het reizen was al begonnen. Reizen met een heleboel andere ouwlussen. En ze zagen streken die stuk voor stuk verschillend waren... maar die onmiddellijk hetzelfde werden zodra de reizigers er binnentrokken niet meer van elkaar te onderscheiden. Toen zei de tijd, nu gaan we naar de toekomst. En wat ze zagen, was telkens wat anders. Dat ook alweer hetzelfde werd, zodra ze het zagen of aanraakten. Het werd zo vreselijk, eentonig en vervelend... dat ouders merkte bezig te zijn wakker te worden. Het laatste wat hij op de grens van zijn droom hoorde... was het fluiten van een vogel. Hij was werkelijk wakker. Hij wist zijn droom nog, maar hij wist ook dat die herinnering daaraan elk ogenblik kon vervliegen. Hij haalde zijn schrijfgereedschap en toen hij het voor zich had liggen, was hij zijn hele droom vergeten. Op één woord na. Hij nam een tafel en schreef toekomst. Hij dacht na en hij schreef eronder... de toekomst verandert niet. Hij keek naar de letters en hij wist ze uit... want al wist hij niets meer van zijn droom, dit was niet waar... Hij dacht voor zijn doen lang na. Toen schreef hij: de toekomst wordt anders. Hij had het geschreven. Hij keek met nietszeggende ogen naar de woorden. Hij veegde ze nog een keer uit. Toen schreef hij: de toekomst wordt een dagje ouder. Hij keek nog eens naar de woorden en hij begon te lachen. Niet te schateren, maar hij voelde zich wel bijzonder op zijn gemak. Met de voordracht van A. Albert eindigt deze aflevering van De Duvel is Oud. Het was een serie programma's in november 1982 van de VPRO over ouder worden, ouderdom en de positie van ouderen in de samenleving. Hierin waren te horen Kees Egas, oud-secretaris van CRM, schrijfster en feministe Hermine Heijermans, schrijfster en columniste voor de Volkskrant Kri Stelweg... De schrijvers Jeanne van Schaik, Simon Carmichelt en Josefa Mendels. En publicisten en politica Hilda Verwij jonker Mooie wijsheden uit vervlogen tijden, maar vaak eigenlijk anno nu nog net zo waar. Het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden dat dit programma werd uitgezonden. Dus het zal u niet verbazen dat de toen al op leeftijd zijnde sprekers er niet meer zijn. Uitzending vermist. Goedenavond luisteraars in de studio. Goedenavond luisteraars in de huiskamer. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Vele uren zijn inmiddels verstreken. Mijn vader Doersnee is nog steeds ongerust in verband met de terugkeer van zijn dochter. Meedoen met woord. U kunt ons helpen. De radioarchieven zijn helaas onvolledig. Veel geliefde en spraakmakende programma's lijken voorgoed verdwenen. Hier is Hilversum, de AVO. AVO's bonte dinsdagavond train brengt u vanavond een radiosnip en snap op u? En mee legt ieder vogeltje een ei. Heeft u iets dat wij niet hebben? Heeft u oude radio-uitzendingen op band, cassette of glasplaat... op zolder, in de schuur, in de kelder of onder uw bed? Ach ja, de jaren 50. Bel ons op 035 6712 247 of mail op woord.vpro.nl. En stuur uw vermiste uitzendingen terug naar Hilversum. Nou, nee, wat voor hoorspelen luister jij het liefst? Nou, uh, met grind dat kneren. Grind <grijpteel> dat <grijpteel> Ja. Dan is het avond in een eenzaam landhuis. En dan hoor je de storm zo weer huilen. Niet? En de windhaan knerst. En zij is alleen in het huis. Hè? En dan knirpt het glim. Ja, en ik ben heel benieuwd wat deze oproep weer uh, op onze deurmat doet verschijnen. Uh, Zometeen daarover in het volgende uur meer. Want we hebben bijna duizend cassettes ontvangen van iemand. Maar goed, dat vertel ik u later even. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen. Die kunt u ook mailen naar datzelfde adres, woord.vpiro.nl. En twitteren kan met uh, hashtag Woordradio. En via onze openbare Facebookpagina kunt u ook met ons in conclaaf. Daar kunt u zich trouwens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En u vindt daar ook de links om alles terug te gaan luisteren. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met Woord. In de komende twee uren nog twee onderwerpen. Tussen zes en zeven Herman Emmink. En in het komende uur reizen we af naar Cornwall in Groot-Brittannië. Op zoek naar de sporen van wat ooit belangrijke intercontinentale telegrafiesystemen waren. Tot zo.